Verzet liet onlangs weten die Palestijnen te bewapenen. Dat is mogelijk de aanleiding voor de aanval op het kamp. Semi-elektrische auto's blijken in de praktijk veel minder zuinig dan gedacht. Gemiddeld verbruiken de Opel Ampera, de Chevrolet Volt en de Toyota Prius Plug-in... 80 meer brandstof dan hun fabrieksnorm belooft. lease -maatschappij Arval hield voor de NOS een overzicht bij van 60 automobilisten.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 En dit is de ANWB-verkeersinformatie. Met 62 kilometer file is het een normale ochtendspits. Alleen niet voor het verkeer op de A15 richting Rotterdam. Want daar staat tussen het Gorkum en Sliedrecht-West 13 kilometer na een ongeluk. Bij Sliedrecht-West is de linkerijs ook dicht. Je kunt ook beter omrijden via Oosterhout-Dordrecht over de A27, A59 en de A16. En op de A16 richting Rotterdam is op de parallelrijbaan een ongeluk gebeurd bij Rotterdam-Kralingen. Er staat inmiddels een file van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 Goedemorgen, het is acht minuten over zeven. De laatste handen worden gedrukt, de stemmen schoor Nou, dan weet je het wel. De Amerikaanse presidentsverkiezingen naderen hun appetiozen. Laatste voorspellingen krijgt u straks van onze correspondent. Eerst maar eens naar de opstartproblemen van het kabinet Rutte 2. Ja, want na het aantreden hebben de nieuwe coalitiepartners... VVD en Partij van de Arbeid in de Eerste Kamer natuurlijk gelijk een probleem. Ze hebben daar geen meerderheid. Marleen Bart, fractievoorzitter van de PvdA in de Eerste Kamer... hoopt wel dat de problemen zullen meevallen. Ja, dat is iets wat we als VVD en Partij van de Arbeid... samen in beide kamers moeten oplossen. Dat is geen probleem dat alleen speelt in de Eerste Kamer. Ik denk. Hoezo niet? Omdat ik denk dat de meerderheid in de Eerste Kamer... Uh, die wordt gemaakt in de Tweede Kamer. Daar moet vooral samengewerkt worden met andere partijen. Breed draagvlak is heel erg belangrijk. Maar als dat pas gevonden moet worden als het in de Eerste Kamer komt... dan denk ik dat we al lang te laat zijn. Dan lukt het niet meer? Nou, Dan lukt het vast nog wel. En daar gaan we natuurlijk heel erg ons best voor doen. Maar ik zou dat, ik zou dat niet goed vinden. Vooral maar... omdat ik zo ontzettend hecht voor, um, aan dat maatschappelijke draagvlak. We moeten dit samen doen. Maar bedoelt u daarmee dat het kabinet, de coalitie... al moet proberen voor wetsvoorstellen de steun te krijgen... van andere partijen in de Tweede Kamer voordat het naar de Eerste gaat? Dat lijkt mij heel goed en heel verstandig, ja. Als pak een beet D66, CDA, GroenLinks, de PVV iets uh, uit overtuiging hebben afgestemd in de Tweede Kamer. Maar daar wordt het aangenomen omdat de coalitie meerderheid heeft. Dan is het toch niet te verwachten dat ze dat in de Eerste Kamer... plotseling voor zo'n wet gaan stemmen. Uh, dat zullen ze ook niet plotseling doen. Daar zal veel werk voor verricht moeten worden. En dat werk zal ook in de Tweede Kamer verricht moeten worden. En dat werk, dat hebben we de afgelopen week gezien... zal ook in de samenleving verricht moeten worden. Dit kabinet is er niet op uit om vanzelf te gaan regeren. Dit kabinet beseft heel erg goed... dat er ontzettend veel gebeuren moet in Nederland. En dat je dat niet voor elkaar krijgt door je op te sluiten... op die vierkante kilometer van het Binnenhof... dat gaat alleen maar lukken als wij bereid zijn... met z'n allen het land in te gaan, goed naar mensen te luisteren... met ze in gesprek te gaan... En duidelijk te maken waarom we van mensen de offers vragen die we van ze gaan vragen. Over offers gesproken. De nieuwe zorgpremie. Dat is een veel bediscussieerd onderwerp op dit ogenblik. Alle oppositiepartijen hebben al aangekondigd... de nieuwe oppositiepartijen hebben al aangekondigd dat ze daar tegen zijn. In de Tweede Kamer kan het kabinet het... Binnenhalen, maar in de eerste wordt dat toch dan onvermijdelijk een probleem. Hoe gaat u dat oplossen? Maar dat probleem, uh, dat gaan wij niet oplossen. Dat probleem moet in de Tweede Kamer opgelost worden. We hebben heel veel... Dus, dus de coalitie moet daar proberen steun van andere partijen te krijgen? Ja, ik vind het heel erg jammer dat die andere partijen nu al meteen gezegd hebben... wij gaan dit niet steunen.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 En ik begrijp ook heel goed dat mensen enorm schrikken. Maar ik vind ook dat we uh, mensen niet angst moeten gaan aanjagen... voordat we exact weten wat het gaat worden. De tijd van de fact-free politics moet echt voorbij zijn. We moeten wachten tot er zwart op wit een helder voorstel ligt. En dan is het vroeg genoeg volgens mij voor partijen om te gaan besluiten... kunnen we dit steunen, ja of nee. Uit de onderbuik of niet? Als ze in de Tweede Kamer tegen zijn, dan lukt het in de Eerste toch niet meer? We zullen zien. Ik zie het met vertrouwen tegemoet. Althans, fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid in de eerste Kamer, maar alleen Bart Wilco Boom sprak met haar en straks CDA-leider Sibron Buma die daarop reageert. Het is twaalf uh, minuten over zeven. We gaan eens eventjes naar uh, Amerika. Nog één dag te gaan, dan kiest het land een nieuwe president. De strijd blijft spannend, want in veel swing states liggen Barack Obama en Mitt Romney nog heel erg dicht bij elkaar. Correspondent Wessel de Jong is in Washington. Uh, Wessel, hoe spannend gaat het worden? Het is heel spannend op dit moment. Kijk, als je landelijk kijkt naar het totaal aantal stemmen dat de beide kandidaten gaan behalen het verschil is eigenlijk niet met het blote oog waar te nemen. Maar goed, daar kijken we helemaal niet naar, naar dat cijfer. He, we hebben een winner-take-all systeem dat per staat kiesmannen gaat aanwijzen. Die gaan de president uiteindelijk kiezen. Nou ja, door dit systeem zie je dat er in feite maar in tien staten echt serieus campagne is gevoerd. En als je heel kritisch kijkt, dan zijn er eigenlijk maar drie swing states waar de strijd onbeslist is. Dat is, dat is Virginia, Florida en Ohio. En als je nog kritischer, scherper kijkt, dan speelt in in feite de grote hoofdrol wordt gespeeld door Ohio. Nou, Obama ligt, heeft daar een lichte voorsprong. Maar al die peilingen tegelijkertijd, ze liggen zo dicht bij elkaar. Dus er gaan, er gaan zeker verrassingen komen. Dus iedere hand die geschud wordt, kan de doorslag geven, Wessel. Waar concentreren de kandidaten zich op? Ja, ze hebben een moordenschema op dit moment. Ze doen zo'n beetje vier staten per dag doen ze nu allemaal in die speeches. Zit ook nauwelijks verschil meer. Maar goed, het gaat ook helemaal niet meer om de inhoudelijke boodschap nu... Het gaat om het enthousiasmeren van die kiezers in die swing states, in die strijdstaten. En ja, het absurde daarvan is nu eigenlijk dat je ziet dat in plekken, in sommige plekken in Ohio bijvoorbeeld... die hebben meer presidentskandidaten bij elkaar gezien dan de complete westkust bij elkaar. Nou ja, Romney die probeert nu wel een beetje het strijdterrein probeert te verleggen om voor een verrassing te zorgen... Zo voerde hij dit weekend, voerde hij opeens onverwacht, voerde hij campagne in Pennsylvania. Nou, Dat is al twintig jaar democratisch. Hè. Kijken of hij dan toch misschien Obama op een, een onbewaakte flank, of daar kan pakken. Nou, Obama stuurt daar dan meteen Bill Clinton heen om zeg maar dat gat in zijn reisschema dan te dichten. Het is echt een heel ingewikkeld schaakspel met uh, privéjets dat je nu ziet in die laatste dagen. En uh, Wessel, is niet zo dat um, de Storm Sandy voor bijvoorbeeld meer aandacht zorgt voor Obama? Want die heeft zich toch op verschillende plekken laten zien, hè? Nou ja, dat was natuurlijk vooral vorige week... Hè, dat hij zich daar als redder in de nood toonde. Maar nu is de campagne weer gewoon helemaal gewoon de campagne. Het gevolg daarvan wel is dat uh, 143.000 New Yorkers... die moeten gaan stemmen op andere plekken dan ze gewend zijn. En als ze dan geëvacueerd zijn of elders wonen... dan mogen ze per fax of ze mogen per e-mail stemmen... of zich spontaan melden bij een ander kiesbureau. Dat mogen ze ook doen van de burgemeester. Uh, dus ja, je kunt wel voorstellen... dat gaat natuurlijk voor verwarring en voor problemen zorgen. Dat gaat natuurlijk gewoon stemmen kosten... He, mensen hebben ook geen elektriciteit, zitten gewoon in de koude. Ze hebben ook gewoon heel wat anders aan hun hoofd dan te gaan stemmen. En als je in New Jersey een paar uur in de rij hebt gestaan... met je Jerry-kennetje om benzine te halen... dan ga je ook niet nog eens een paar uur in de rij staan... bij een, uh, bij een kiesbureau, bij een stembureau. Dat kan je, je ook wel voorstellen. Maar uiteindelijk op de uitslag, het zal allemaal niet zo heel veel effect hebben. New York en New Jersey, het zijn blauwe staten. Het zijn democratische staten en dat zullen, ze ook, dat zullen ze ook blijven. Dus voor veel meer dan ongemak uiteindelijk zorgen zorgt die stroomstoring niet uh, wat de verkiezingen betreft. Goed. Wessel de Jong vanuit Washington. Dank je wel voor nu, Wessel. Meer over de verkiezingen vindt u op onze website nos.nl. Daar een heel dossier. Amerika kiest. En later ook meer in deze uitzending. Blijf luisteren. Semi-elektrische auto's die verkopen wel goed... maar ze rijden minder zuinig dan de fabrikant belooft. Hoort u zo meer over naar de verkeersinformatie... bij de AWB John Zahoka. Goed nieuws voor het verkeer op de A15 richting Rotterdam. De rijstoken zijn bij Sledigd Oosten inmiddels weer vrijgegeven. Minder goed nieuws is dat er nog wel 11 kilometer file staat. En op de A16 richting Rotterdam daar is het misgegaan... op de parallelrijbaan bij Rotterdam-Kralingen. Daar is de linkerrijs ook dicht en er staat inmiddels een file van 7 kilometer. Alternatief is omrijden over de hoofdrijbaan. En op de A27 Breda richting Utrecht... daar staat 4 kilometer bij Nieuwendijk door een ongeluk... en daar is de linkerreis ook dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen. En Marcel Oosten. Op internet wordt steeds meer en steeds vaker... professioneel knalvuurwerk aangeboden. Op sociale media, zoals Facebook, Hives, allerlei blogs. En via Marktplaats wordt het levensgevaarlijke, zware knalvuurwerk gepresenteerd. Zoals deze bom met de naam Big Boy. Vandaag hebben we weer wat leuks toegevoegd aan onze collectie. Ben jij een big boy en wil jij deze leuke profi-big boys bemachtigen... Dan ben je echt een man. En dan ging Big Boy. Ad Nieuwendorp van de Taskforce Opsporing Vuurwerkers, Vuurwerk en Bommenmakers. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. U kent de Big Boy ook? Ja, helaas komen we die ook tegen bij alle andere soorten vuurwerk wat uh, ja, steeds gekker wordt. Want hoe zwaar is deze? Ja, deze heeft een, uh, een lading van ongeveer 100 gram. Uh, ja, dat betekent dat ja, het toegestaan vuurwerk in Nederland... Ja, dat heeft zeg maar zo'n 2 gram uh, knalsas. Ja, dit is dus uh, vele malen sterker. En waar komt dit allemaal vandaan, meneer Nieuwdorp? Ja, uiteindelijk de productie zal uh, over het algemeen toch China zijn. Uh, maar ja, dan gaat het uh, ja, via de geëigende transportroutes toch naar Europa. Uh -huh. En in het verleden kwam het uit onze buurlanden... maar ja, nu is het toch steeds wat verder weg. Want dit uh, mag gewoon uh, geëxporteerd worden door China naar Europa? Mag gewoon Nederland naar, uh, binnen? Ja, als het uh, voldoet aan uh, de verpakkingseisen en het wordt netjes gemeld, dan, uh, dan is dit een product wat uh, wel getransporteerd mag worden. Ja. En ziet u dat die trend er is dat de vraag en ook het aanbod steeds zwaarder wordt? Zit zwaarder vierweer? Ja, in het verleden hadden we wel eens te maken met uh, ja, de zogenaamde lawinepijlen. Dat was toch wel ja. het zwaarste huurwerk wat we tegenkwamen. Maar de laatste jaren zien we toch dat het steeds zwaarder en steeds gekker moet. En het gewone sierhuurwerk, wat zo leuk kan zijn en ook wel bij onze cultuur past... ja, dat gaat steeds meer op de achtergrond komen door, de, door deze ja, bijna handgranaten, zeg ik altijd. Ja, want hoe gevaarlijk is dit, meneer Dorp? U had het al even over de zwaarte, maar ik, ja, ik kan me er niet zoveel bij voorstellen. Wat, wat kun je daarmee vernietigen? Nou ja, als je normaal gesproken met een uh, het, het Nederlandse consumentenvuurwerk een uh, foutje maakt, dan kun je een brandbond oplopen of wat lastig hebben van je vingers. Maar ja, dit zijn gewoon echt uh, ja, handgranaten. Dat betekent gewoon uh, dodelijke slachtoffers. En we maken ons ook daar ongerust over dat het uh, vandaag en morgen goed fout gaat dat dit in de mensenmassa knalt. We hebben ook voor, uh, vorige week al onze collega's hiervoor gewaarschuwd. Jongens, het wordt steeds gekker en steeds zwaarder. Hoe gaat het in zijn werk op internet? Want hoe, hoe komt het daar eigenlijk bij de kopers terecht? Nou ja, er zijn natuurlijk uh, een, een open markt in Europa. Dus je kunt uh, alles uh, over heel de wereld en in heel Europa gewoon bestellen via internet. Uh, ja, vroeger was het je moest altijd toch wel wat criminele surplitie induiken om iets uh, te pakken te krijgen. Maar ja, je kunt tegenwoordig toch overal uh, terecht om het gewoon via internet te bestellen. Ja, maar um, we horen nu een stem op dit filmpje. Um, zijn dit soort jongens niet te achterhalen op een vrij simpele manier? Ja, ja, ja, we hebben er ook al heel veel te pakken gekregen. Er zijn ook al een paar grote acties geweest. Ook met de Taskforce hebben we het voor elkaar gekregen dat er uh, inderdaad uh, de filmpjes die aangeboden worden... dat daar ook handelaren tussen zitten die we aan het opsporen zijn of al opgespoord hebben. Dus, maar ja, het is, uh, de politie kan het niet alleen doen. We hebben echt de hulp nodig van, uh, van, van het publiek, van help ons met het opzoeken van dit spul. Want ook, vooral de ouders weten wat je mee bezig bent, de kinderen mee bezig zijn... En help ons uh, dit tegen te houden, want Wat, ja, dit want, is een uh, gevaarlijk spul. Ja, precies, dat, dat geeft u goed aan. En hoe, hoe zit dat dan met de regelgeving? Want je, het mag getransporteerd worden naar Nederland... maar je mag het hier niet in je bezit hebben en ook niet verkopen? Nee, nee, dit is echt een heel zwaar verboden spul. Je moet denken, als je één zo'n uh, zo bommetje in je bezit, hebt, heb je zowel een maand gevangenisstraf uh, die er geëist wordt. Steek je hem af, dan heb je het gelijk al over minimaal drie maanden gevangenisstraf die geëist wordt. En je hebt een strafblad. Dus ook daarom, ouders, uh, weet dat je kinderen hier niet alleen veel geld mee kwijtraken en mogelijk uh, ledematen of uh, erger. Maar ah, ze hebben ook een strafbad. Ja, uh, ja het, het is allemaal toch niet uh, het leuke vuurwerk wat we zeg, maar met oud en nieuw verwachten. Maar zou u dan niet iets meer aan de grens moeten, moeten opsporen? Ja. Nee, die grenscontroles zijn we natuurlijk jaren geleden mee gestopt. Ja, maar de, de grenzen zijn opgeschoven naar, buiten, uh, <laughs> naar de buitenkanten. Ja, kunt u niet ja, aan de nee, randen nee. van Europa dan wat doen? Ja, nee, we zijn inderdaad uh, duidelijk wel bezig met, uh, met de landen waar het uh, nu vandaan komt. Maar ja, het verplaatst zich steeds, hè, want we ja. hebben nu uh, dit spul wat vooral uit Polen komt. Ja, en dan zie je dat het langzamerhand weer aan het verschuiven is naar een ander land. Dus ja, ja we blijven er altijd achteraan lopen. Ja. En u zegt van uh, zo'n handelaar in Nederland, die kunnen we wel aanpakken, daar gaan we ook achteraan. Maar hoe zit het, als het vanuit het buitenland ook wordt aangeboden, bijvoorbeeld uit Polen, als die zelf een website hebben. Wat kunt u dan nog doen? Ja, nou dan hebben wij uh, het ministerie van infrastructuur en milieu, de Brigade Vuurwerk, is uh, vorige week nog naar Polen geweest om te kijken om samen met de inspecties daar ja. dus aan de, aan de voorkant te tegen te gaan houden. Dus die werken wel mee? Ja, ja. er wordt uh, wat dat betreft uh, gelukkig in Europa goed samengewerkt. Dan sterkten we de werk, meneer Nieuwdorp. Ja. Oké, okay, dank u wel. Hartelijk dank voor uw uitleg, Ad Nieuwdorf van de Taskforce Opsporing Vuurwerk en Bommenmakers. We gaan naar Mino Remmers. Mino, goedemorgen. Zit jij nog steeds vast in Leiden? Begrijpen wij dat nou goed? Eh, uh, ja, klein accidentje met de bus. <laughs> ja, <laughs> Als het met het kabinet zo gaat, zoals met onze bus Oei, vanochtend, ja, gaan dan ziet het er niet zo goed uit. Heb je daar hulp bij nodig? <laughs> nou, we hebben inmiddels een sleepkabel gevonden. En dan gaan we, de, we hebben de auto namelijk een beetje vastgereden in het natte gras van het plassoen te Leiden. Ja. Okay. Maar uh, zal ik een oproepje doen op de zender of ze je komen halen? Of, uh, hoeft dat nee, niet. we hebben een sleepkabel, dus uh, we gaan goed. het straks uh, met verenigde krachten proberen. Oh, ja. Oké, okay. En waarom ben je ja, er ook alweer? Ja, nou ja dit, zal je op weg, dit zal je op weg hebben naar het paleis, hè? Dat ja, het laat we, komt. Door Amtoepeg. Ja, ja, ja, ja. ja nee. Wat zeg je dan? En dan bied je je excuses aan. Ja. Dat, dat kan gebeuren. Ja. het huidige verkeer. <laughs> ja, even uitleggen dat we bij Jan-Jaap van Wering zijn... Uh, hij, ja, u traint diplomaten, u traint uh, militairen met hoge rangorders van hoe je, t, hoe je het moet doen. Hè? Ook als je, nou, geldt natuurlijk voor vandaag, geldt ook een bepaald protocol. Bijvoorbeeld, je bent minister, je staat voor de kast. Wat trek je aan? Ja, dan is uh, mijn advies een donker pak. Het is toch een uh, formeel gebeuren. Het betreft een uh, beëdigingsceremonie. Dat is een uh, serieuze zaak. En zeker. Um, voor deze gelegenheid en ook, uh, omdat natuurlijk straks uh, de foto op het bordes wordt genomen, dan is een effen uh, pak, ofwel tenue de viel, is uh, te adviseren. Een das? Jazeker, altijd. Maar sober? Ja, uh, nou, ik zou zeggen, eenvoud ziet de mensen, zeker in deze tijden, less is more. Dus niet al te opzichtig. Dus een uh, donker pak, het zijn donkerblauw, grijs, uh, ja. en een, een, een rustig hemd. Yeah. Geen blokjes hemd met uh, knoopjes op de borden en een borstzak. En de dames, want ja, die, die staan er natuurlijk ook dadelijk. En waarom staat trouwens die volgorde? Want de, de dames links, de heren rechts, hoe zit dat nou precies? Uh, dat heeft uh, te maken met de anciëniteit, met de leeftijd van het, en de belangrijkheid van het uh, departement, van het uh, ministerie. Onze vorstin uh, natuurlijk in het midden. En daarom uh, heen gebouwd uh, de minister-president, de vice-minister, en dan daaromheen de ministers en staatssecretarissen en dan kan het inderdaad zijn als een vrouw een ministerspositie bemant dat volgens anciëniteit dat ze dan toch aan de buitenkant zal staan. Van de foto. Van de foto. Waar je normaal zou zeggen, de vrouwen staan in het midden. Ja, ja. Dat schijnt allemaal naar, terug te herleiden zijn naar de middeleeuwen, zei u. He, ja, dat, dat klopt. Als je het hebt over waarom de belangrijkste gast, de guest of honor of de dame... Uh, aan de rechterkant uh, ik maar zeggen, uh, wordt begeleid. Dat heeft te maken uh, met het feit dat uh, toen de ridders uh, zwaarden uh, bij zich droegen... werden ze aangevallen door de vijand. Dan kon men uh, het zwaard uh, trekken, zichzelf verdedigen... en vervolgens de persoon die naast hen, rechts uh, naast hen loopt. Dus ja, dat is ja daar, komt het vandaan. daar komt dat uh, vandaan. En nou ja. dat, is er, uh, ja, dat kan nog steeds aangehouden worden. En wat u net ook tegen me zei, vond ik ook zo mooi het woord minister... Komt uit het Latijn? Ja, en dat betekent uh, niets anders dan dienaar. Kijk, dan moet je het dan maar meedoen. Let op wat je aandoet vandaag. Niet je hand uitsteken, maar wachten tot de koningin haar hand geeft. En je zegt natuurlijk majesteit en daarna mevrouw. Maynor Rimmers, dank voor de tips. Ook namens de ministers en de staatssecretarissen die langs moeten vandaag. Het is vijf en half acht. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Semi-elektrische auto's zoals de Opel Ampera, Chevrolet Volt en de nieuwe Toyota Prius plug-in scoren goed. Komt door de overheid. Zogenoemde stekkerhybrides profiteren maximaal van fiscale voordelen. Maar nu lijken die door de overheid gepromote auto's in de praktijk een stuk minder groen dan gedacht. Lease-maatschappij Arval zetten het op een rijtje. Commercieel directeur Dick Bakker erover. De auto is voor de bereider erg aantrekkelijk omdat het een auto is zonder fiscale bijtelling. Daarnaast is die voor de werkgever aantrekkelijk omdat er een subsidie opgegeven wordt en daardoor de kostprijs lager wordt. En er zijn bereiders die het heel goed doen. Maar er zijn ook bereiders die het brandstofverbruik met liters per 100 kilometer overschrijden. U monitort deze auto's, hè, omdat u natuurlijk ook wil weten hoe ze dat doen. Dat klopt. Wij kijken naar de exploitatiekosten van deze auto. U weet precies hoeveel ze verbruiken, hoeveel stroom, hoeveel benzine of het gaat zoals het moet. Die auto's hebben een laag brandstofverbruik volgens de fabriek... en wij controleren of dat brandstofverbruik in de praktijk ook waargemaakt wordt. Bent u daarvan geschrokken, van die eerste cijfers? Ik ben daar wel van geschrokken, want 80% overschrijding van het brandstofverbruik... Is erg veel. Als je dat in geld uitdrukt is dat uh, 75 euro per auto per maand. En dat zijn kosten die door de werkgever van de betreffende bereider betaald moeten worden. Dus de werknemer jaagt de werkgever die groen wil zijn of in ieder geval groen wil uitstralen op kosten. Ja. Nu zie ik in de cijfers dat het slechtste jongetje uit de klas in een Opel rijdt ja. en die scoort een verbruik van 7,8, oftewel 1 op... 1 op uh, 13, iets in die koers, ja. En dat is dan geen éénling, want verderop in de lijst... iemand met een Toyota Prius plug-in, oftewel met een stekker... die scoort 6,8. Ja, dat red ik met mijn benzineauto ook. Dat is waar, dus dan zijn we niet veel opgeschoten. Wat doet u daarmee? Wij rapporteren dat aan de bereider, in de hoop dat die bereider achter zijn oren krabbelt en zegt van... goh, uh, dit is wel een heel hoog brandstofverbruik. Laat ik proberen mijn leven te beteren. Maar dat is een wens. Hij hoeft het niet te doen. Hè? Er is dat... geen dwang. Nee, dat klopt. Mag een werkgever zeggen... werknemer, als je je gedrag niet verandert... gaan we het van je loon inhouden? Dat gebeurt sporadisch. Uh, wij adviseren... Ondernemers om een goede autoregeling te maken... waarin dit soort zaken duidelijk verwoord staan... zodat als een bereider een brandstofverbruik heeft... wat aanmerkelijk hoger is dan wat de auto zou moeten verbruiken... dat hij daar ook op aangesproken kan worden en bij herhalend... Uh, gedrag, zeg maar verrekend kan worden met het salaris. Ik denk dat dat wel gaat komen. In deze tijden waarin de tering naar de nering gezet moet worden... denk ik dat het goed is dat je straft op het moment dat het uh, verbruik slecht is. Is de overheid niet de verkeerde auto's aan het stimuleren? Nou, je mag je afvragen of de overheid met het stimuleren van deze semi-elektrische auto's... de goede weg heeft gekozen... En dat niet ten nadele is van de volledig elektrische auto's. Want voor de overheid is een volledig elektrische auto of een semi-elektrische auto... zolang die maar een CO2-uitstoot heeft van minder dan 50 gram per kilometer... Op papier? Op papier. Dezelfde soort auto. Uw cijfers tonen aan dat dat eigenlijk niet eerlijk is. Nee, daar heeft u gelijk in. Al dus directeur Dick Bakker van Liesmaatschappij Arval Aarval en Louis Dekkers sprak met hem. Meer daarover leest u op onze website nos.nl.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 Het tweede kabinet Rutte wordt straks in het openbaar beëdigd. En New York zoekt onderdak voor tienduizenden slachtoffers. Sandy, half acht is het. Goedemorgen, ik ben door al Het tweede kabinet Rutte gaat vandaag officieel van start. Voor het eerst worden de ministers in het openbaar beëdigd. De nieuwe ploeg legt op Paleishuis ten Bosch de eet-of-belofte af. Politiek verslaggever Jeroen van Dommel over het programma. Eerst inderdaad dat moment bij de koningin. Dan moet je zweren dat je het goed gaat doen of beloven. Maar daarna moet je naar je ministerie en dan ga je een handtekening zetten. En vanaf dat moment ben je als nieuwe minister ook helemaal verantwoordelijk voor dat ministerie. En als er dus gedoe is, dan moet jij naar de Tweede Kamer komen om dat allemaal uit te leggen. Na de beediging wordt op de trap van het paleis de groepsfoto gemaakt. Als het slecht weer is, dan gebeurt dat binnen. De beediging en de border-scène zijn bij de NOS live te volgen hier op Radio 1, op tv op Nederland 1 en op de website nos.nl. In New York moet voor bijna 40.000 mensen vervangende woonruimte worden gezocht. De regering zoekt naar appartementen en hotelkamers voor mensen die door de orkaan Sandy geen huis meer hebben of daar niet kunnen blijven omdat de verwarming het niet doet, zegt de gouverneur van New York. People are in homes that are uninhabitable. Uh, it's slapen become increasingly clear that they're uninhabitable when the temperature drops and the heat doesn't go on. Nu slapen mensen soms nog in tenten, maar vanwege de kou wil de overheid iedereen snel fatsoenlijk onderdak geven. Dat is ook nodig, want veel mensen overnachten al een week in tenten, zegt het Rode Kruis. For the solid week since the storm hit landfall, there have been at least 10,000 people living in shelters because the affected area is actually the size of the continent of Europe. Er zijn 10.000 mensen in shelters. En we hebben al last night, een a half a miljoen meals en snacks. Aan de Amerikaanse oostkust is het nu rond het vriespunt. In Vlijmen bij Den Bos is afgelopen nacht bij een plofkraak op een geldautomaat een onbekend bedrag buitgemaakt, De politie. Nou, om iets na vieren hebben ze met een auto de, een deur opengeramd. Van de desbetreffende bank, het de plein in Vlijmen. Daarna uh, waren ze bij de geldautomaat, Die hebben ze met, een, uh, met uh, explosieven hebben ze geldautomaat opgeblazen, dan zijn ze zo'n zijn met de uh, buiten vandoor gegaan. De appartementen boven de bank in Vlijmen werden ontruimd. De bewoners zijn inmiddels weer terug in huis. Zwaar knalvuurwerk wordt steeds vaker online verkocht, vooral via sociale media. De kopers zijn meestal jongeren die naar een afgesproken plaats moeten komen en daar dan contant afrekenen. Daarbij gaat het vaak om grote bedragen, tot soms wel enkele duizenden euro's. Volgens een speciale taskforce van de politie wordt het vuurwerk steeds zwaarder van kracht. De laatste jaren zien we toch dat het steeds zwaarder en steeds gekker moet. En het gewone siervuurwerk, wat zo leuk kan zijn en ook wel weer bij onze cultuur past, ja, dat gaat steeds meer op de achtergrond komen door, de, door deze ja, bijna handgranaten, zeg ik altijd. De taskforce roept vooral ouders op om extra alert te zijn. De Australische sportkledingfabrikant Skins eist een schadevergoeding van 2 miljoen dollar van de Internationale Wielerunie, de UCI. Het bedrijf zegt imago schade te hebben geleden door het dopingschandaal rond Lance Armstrong. Skins verwijt de UCI ernstig mismanagement. Het bedrijf houdt voorzitter McQuaid en zijn voorganger, Nederlander Heijn Verbrugge, verantwoordelijk voor het falen. Dat was nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weeronline.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 En dit is de ANWB-verkeersinformatie met 24 files, bij elkaar opgeteld 115 kilometer. De vrij normale ochtendspits, er zijn wel veel ongelukken gebeurd zonder meer op de ring Amsterdam. De A10, daar staat de Schelling Woudenkloop het Watergasmeer 2 kilometer. De rechte rijsthoek is daar dicht. Op de A13 Den Haag richting Rotterdam, daar staat het Ippenburg 3 kilometer na een ongeluk, daar zijn twee rijstoken dicht. Veel vertraging op de A16 richting Rotterdam op de parallelrijbaan, daar rijdt het langs om over 12 kilometer tussen hendrik ambacht en Rotterdam-Kralingen. Bij Rotterdam-Kralingen zijn wel de rijstroken weer vrijgegeven. op de A27 breda richting Utrecht, daar staat door een ongeluk... bij Nieuwendijk een 4 kilometer en daar is de linkerreis ook dicht. U hoort het. Volkswagen Bedrijfswagens zetten onderhoudsprijzen vast. Voor bedrijfswagens die al een tijdje in bedrijf zijn.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 Vraag ook die pas aan op www.mkbbrandstof.nl. 8 minuten over half 8. Goedemorgen. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal te volgen op internet via nos.nl. Daar vindt u het voltallige kabinet Rutte 2. En ook heel veel over... Uh... De zorgpremie. Ja, en de opstartproblemen van het kabinet Rutte 2. Zo kunnen we dat wel stellen. Met het CDA valt niet te praten over de inkomensafhankelijke zorgpremie. Dat zei CDA-leider Siebrand Buma in Buitenhof. Nou ja, ik, ik moet eerlijk zeggen, ik vraag me af wat daar on, over onderhandeld kan worden. Want het hele systeem wat ze nu kiezen van een inkomensafhankelijke zorgpremie boven het inkomensafhankelijk wat we nu hebben, zie ik absoluut niet als zinvol. Met mij valt er alleen maar te praten over betere zorg. Eerlijk verdelen doen we in Nederland, valt ook over te praten, maar op deze manier natuurlijk niet. Maar Partij van de Arbeid, fractievoorzitter in de Eerste Kamer, Marleen Baart, zei zojuist bij ons dat dat nou een reactie is vanuit de onderbuik.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 Uh, als ik er last van krijg, dan is het van opmerking van het ligt, want daar komt het eigenlijk op neer, het ligt allemaal aan de anderen. Mm. Uh, de coalitie moet gewoon zelf een goed plan presenteren en daar moeten we over praten. Ja, u vindt het plan dat gepresenteerd is van uh, inkomensafhankelijke zorgpremie sowieso niet een goed idee? Ik hoor u zeggen, er valt op zich wel over eerlijk verdelen te praten, maar niet op deze manier. Waar zit hem voor u het pijnpunt? Nou, dat klopt. Kijk, op dit moment hebben we in Nederland een ziektekostenpremie die al voor een groot deel inkomensafhankelijk is. Maar wel met een systeem dat werkt. En ik wil dat systeem niet kwijt. Kijk, op dit moment is het zo dat je um, aan je premie ook kan zien hoe duur de zorg is. En ik wil niet naar een systeem waar we dat allemaal niet meer kunnen zien. Dus wat mij betreft heeft het, Bart het echt aan het verkeerde eind als zij de schuld bij de oppositie legt. Ja, maar zij zegt in feite, u moet het niet van tevoren torpederen. U moet eerst eens even wachten tot de uitkomst en de uitwerking bekend. Zij heeft misschien wel een puntje, hè? Ja, maar dat verrast mij wel. Want ik was het, die tijdens het debat vroeg... om een onafhankelijke berekening van de gevolgen. En het was meneer Samson, de politiek leider van mevrouw Bart die zei, nee, dat wil ik niet. Nou, ik heb gevraagd, laat het niet eens de gevolgen... voor individuele gezinnen doorrekenen. Ja, zij wilde dat niet. En als we dat wel zouden doen dan zouden we inderdaad een basis hebben waarop we allemaal kunnen zeggen... dit zijn de gevolgen en die accepteren we wel of die accepteren we niet. Hm. Dus het is u ook nog steeds niet duidelijk, meneer Buma, hoe het er nou voor staat... wat die cijfers zijn, want we horen wel steeds allerlei uh, VVD-prominenten het uitleggen. Ja, maar op, op zichzelf zijn de beelden ook wel duidelijk. Kijk, wij baseren ons ook op de uh, cijfers die iemand als Stef Blok zelf heeft gepresenteerd. Dat zijn de berekeningen waar wij ook toe komen. Nou, dat zijn gevolgen voor, uh, voor uh, bovenmodale gezinnen die tot 500 euro per maand optellen. Ja, ik bedoel, daar is niks re re re re reëels meer aan. En hm. op zichzelf is die duidelijkheid wat mij betreft wel... Uh, nou ja, ze zeggen wel steeds, het moet nog uitgewerkt worden. Hè? En excessen zullen we voorkomen. Ja, maar het vreemde is, excessen moet je natuurlijk voorkomen. Maar dit zijn de directe gevolgen van deze inkomensafhankelijke premie. 11 procent over het inkomen... Tot 70.000 euro, de eerste 20.000 vrijgesteld. Nou, zo'n moeilijke uh, uh, berekening is dat niet. Nee. Stel nou, meneer Burma, dat er um, met u contact gelegd wordt. Want dat is nog niet eerder gebeurd, geloof ik. Er is nog niet met u gesproken hierover. Nee, nee, nee, dat klopt. Nee, tot uw ergernis, volgens mij. Nou ja, kijk, als je iets door de Kamer wil krijgen. en je weet als coalitie dat je uiteindelijk een minderheid hebt in de Eerste Kamer. dan is het verstandig om in een vroeg stadium draagvlak te zoeken. Ja, precies. Nou, dat is nog niet gebeurd. Nee, dat is nee. niet gebeurd. Uh, stel dat ze dat nu wel doen, dat er met u gepraat gaat worden. Uh, u bent zelf natuurlijk uh, een zeer constructieve partij altijd geweest. Weet ook hoe het is om bijvoorbeeld in een gedoogconstructie te zitten... of een minderheidskabinet. Uh, ja, ze hebben u nodig, wat dat betreft, dat weet u ook. Stel dat ze zeggen, we gaan proberen de gezinnen te ontzien. Zou u dan uh, daarvoor voelen om eventueel mee te gaan met het idee? Nou nee, kijk, wat ik gisteren al gezegd heb. Um, dit is een plan wat de zorg niet beter maakt.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 gebeuren met dit plan. Nee, en dat zou de reden zijn, meneer Buma, waarom u het in de, of uw partij het in de Eerste Kamer ook zou afwijzen. Want mevrouw Bart zegt van ja, dat is, daar is de Eerste Kamer natuurlijk niet voor. Je moet het in de Tweede Kamer regelen en de Eerste Kamer moet dan kijken of het netjes en ordelijk is gebeurd. Nou, de Eerste Kamer is altijd veel minder politiek dan de Tweede, maar moet inderdaad wel kijken of iets, zoals u zegt, netjes en ordelijk is. En uh, dat is waar de Eerste Kamer naar zal kijken. Nou, ik kan u zeggen dat wanneer er een plan is dat op deze manier negatief uitwerkt voor de economie, voor de zorg in Nederland, waar volgens mij de Eerste Kamer ook naar moet kijken, en zeker trouwens mevrouw Bart zelf ook, gelet op haar de, de, de, de functie bij GGZ Nederland, ook zij moet kijken naar de gevolgen voor de zorg. Mm. Nou, dat zal de Eerste Kamer gaan doen, maar inderdaad, de Tweede Kamer heeft de eerste, uh, het heeft de eerste oog erop. En bekijkt het vooral politiek in de eerste instantie. Ja, er zijn natuurlijk ook andere ideeën uh, met betrekking tot de zorg. Uh, bijvoorbeeld uh, eigen risico's, anders uh, indelen van de zorg. U zegt, uh, als de zorg beter wordt, dan zou ik erover kunnen praten. Ja. En als uh, op zich valt erover eerlijk verdelen ook wel te praten. Dus, ja. dus in welke... Als, als, als, zoals dat nu gebeurt, die beide combineert. Ja. Zou er dan niet bij u ook een opening kunnen gecreëerd kunnen worden? Nee, Maar, maar kijk, luister, over, over, over dit specifieke punt, hè. Mm. de zorgpremie, Nogmaals, dit, daar moet je niet aan gaan klussen, dat werkt gewoon niet goed. Mm. En eerlijk delen, een gezin waar iemand 50, de ene verdient 50.000, de andere verdient 35.000, in totaal 85.000 euro, maar twee gemiddelde inkomens, die betalen nu al zo'n 40.000 euro van die 85 aan de staat. Ja, eerlijk delen doen we in het land meer dan in enig land in de wereld. Ja. En als, dan praat ik inderdaad over specifieke maatregelen... die je inderdaad zo zou kunnen maken dat ze eerlijker zijn. Dat vind ik heel goed. Maar deze grote maatregel die zulke effecten heeft, dat haalt niks uit. Nee. Dat, dat slaat de bodem juist onder die solidariteit weg. U vindt nivelleren op zich niet per se een feest? Nou, zeker niet. Ik vind het scheppen van banen een feest... En dat doet deze coalitie niet. Simon Buma, CDA-leider. Hartelijk dank voor uw reactie. Graag gedaan. En een goedemorgen. Het is uh, bijna kwart voor acht. We gaan gauw door naar uh, de sport. FC Twente werd vorige week nog uit de bekken geknikkerd door FC Den Bosch, maar gisteren won de club toch redelijk overtuigend in de divisie van Feyenoord. Ajax verloor thuis van Vitesse. Tom van het Hek, Goedemorgen. Goeiemorgen. Genoeg te bespreken, Tom. Um, ja, wat kunnen we nou zeggen in de race om het kampioenschap? Nou, dat de clubs die je toch al een tijdje goed ziet zijn, en dat zijn Twente en PSV, die hebben een paar moeizame weken achter de rug, maar dat die toch duidelijk, duidelijk nu uh, laten zien in dit soort belangrijke wedstrijden er te zijn. PSV won thuis van Heracles met 4-0, Twente was toch echt te sterk voor Feyenoord, hoor. Feyenoord zijn de afloop een beetje ongelukkig. Niet altijd op de goede momenten, allemaal dit soort zaken. Maar Twente was toch echt veel te sterk voor, uh, voor Feyenoord. En Ajax krijgt voor de zoveelste keer het bewijs dat met een veredelde jeugdploeg de competitie aan willen gaan en denken dat opleiding uh, zo goed is dat ze helemaal niets van buitenaf hoeven halen. Ja, dat had toch echt iets te hooghartig gedacht. Het is echt een kansloze nederlaag ook. En als je dan de stand ziet, ja, Twente, PSV en Vitesse die dus heel goed doen. En Ajax en Feyenoord die inmiddels Utrecht ook voor hebben moeten laten op 10. Punten achterstand van Twente, die doen voorlopig echt niet mee. En eh, wat mij betreft gaat het tussen Twente en PSV. Maar Vitesse, daar ben ik heel eerlijk in, houden het nu al langer vol. Spelen het komend weekend thuis tegen Twente, kortom. Die hebben zich ook eh, aan het venster gemeld. Maar of die dat een heel seizoen kunnen volhouden, daar, daar heb ik toch nog wel mijn twijfels over. Dan Tom, de Formule 1. De laatste Grand Prix er was gisteren ja. in Abu Dhabi. Uh, Kimi Rijkonen won. Ja. Um, maar belangrijker is eigenlijk wat titelverdediger Sebastian Vettel ja. deed. Um, hij werd uh, derde... Ja, het was bijzonder. Maar het van de laatste plaats? Hadden... Ja, ze hadden op zaterdag een enorme fout want Je moet een litertje benzine kunnen inleveren de afloop bij de wedstrijdleiding. Dat kwam niet naar de training. Ja. dus de auto was te licht. Helemaal achteraan startte. Het zou de kans zijn voor Alonso. Nou, Vettel die liet echt zien dat hij niet alleen de beste auto heeft... maar ook echt de beste coureur was. Het was fenomenaal gisteren hoe hij van achteren helemaal naar voren kwam in het veld. Had een beetje geluk soms met safety car situaties... dat iedereen even rustig aan moet doen, waardoor hij goed bij kon komen. Neemt niet weg dat hij ongeveer... Ongelooflijk veel plaatsen opschoof, inderdaad nu derde werd. Alonso kon hem nog wel achter zich houden, werd tweede, liep dus een paar puntjes in. Twee races nog te gaan, Verenigde Staten en Brazilië over twee weken. Verenigde Staten en de week daarop Brazilië. Maar in deze vorm en met deze auto en zonder een domme fout lijkt Vettel de aangewezen persoon. Anderzijds, de spanning is er nog steeds tien puntjes. En we hebben ook weer eens gezien... één technisch foutje of één foutje of één blikschadetje... kan ook altijd bij de Formule 1. En Alonso zit er zo weer bij. Dus voor de liefhebbers nog voldoende te genieten. Maar Vettel is de beste coureur. Ja, het is wel eens minder spannend geweest. Ja, dankjewel Tom, tot morgen. Joi. Zo dadelijk, het kabinet bereidt zich voor... op de openbare beediging door de koningin. Hoort u zo meer over. Eerst uh, verkeersinformatie, John Soka. Ja, Lara, ondanks de buien en ongelukken verloopt de spits nog vrij normaal. In totaal 160 kilometer. Een ongelukken onder meer op de A6 richting Muiden. Daar staat 8 kilometer tussen Lelystad, Noord en Almere Buiten-Oost. En op de A16 richting Rotterdam op de parallelrijban. 13 kilometer tussen Hendrik Ido ambacht en Knooppunt Ter Bij Knooppunt de Bresseplein is de linkerrijs ook dicht. En op de A27, Breda richting Utrecht. Daar staat door een ongeluk bij Geertruinbergen. 5 kilometer. Maar daar zijn inmiddels alle ook weer Open. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het kabinet is er dus bijna. Het is tot stand gekomen na zowel een korte verkiezingscampagne... als een vlotte formatie. Maar zo stil als die formatie ging, zo lawaaiig werd het... nadat de plannen bekend werden. We praten erover met Charlotte Brandt... historica bij het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis in Nijmegen... en verbonden aan de Radboud Universiteit. Mevrouw Brandt, goedemorgen. Goedemorgen. Het ging snel... Al gezegd, maar je snel formeren, ook goed formeren. Ja, dat is inderdaad de vraag. Um, het heeft zo zijn voor- en zijn tegens. Zeker als er maar met twee partijen geformeerd moeten worden, zoals nu het geval was. Ja, het voordeel is dat je snel tot overeenstemming kan komen. Het nadeel is dat je misschien in, ja, in je snelheid niet goed uh, je fractie informeert. Ja, en daar lijkt het nu toch een beetje aan te schorten. Ja, want ze hebben zich echt teruggetrokken in die stadhouderskamer, hebben daar radiostilte aangehouden. En u zegt eigenlijk, um, ja, had wat meer om je heen gekeken en ook um, aangevoeld, in ieder geval te testen... wat de voorstellen zouden doen bij bijvoorbeeld uh, de eigen achterban. Ja, de, dat blijkt nou met name bij de VVD een pijnpunt, een groot aantal zaken. Um, ja, je zou kunnen zeggen, als je nog een paar weken verder had geformeerd, had je daar meer duidelijkheid over kunnen hebben en het mm -hmm. misschien ook meer in de week kunnen leggen. En daarnaast een groot nadeel is nu dat er over bepaalde koopkrachtplaatjes gewoon niet duidelijk zijn. Nee. En dat niet duidelijk is wat het nou precies betekent, bijvoorbeeld wat betreft de zorgpremie, voor de gewone burger. Het is opmerkelijk hè, want het is uh, de twee hieren. Uh, gelukt om de verschillen tussen elkaar te overbruggen, om uh, um het eens te worden. Uh, maar men is vergeten die overeenstemming als het ware uh, ook te zoeken buiten... Die stadhouderskamer. Dat is toch opmerkelijk. Heeft, heeft u dat eerder gezien? Nou ja, goed. Uh, snelle formaties, uh, dat gebeurt natuurlijk wel vaak. En wat dat betreft komt deze formatie in de top 5. Uh -huh. um, ja, het ligt er net maar aan uh, wat, de, wat degenen die aan het formeren zijn willen. Hè? En uh, uh, zij hebben er dus voor gekozen, Rutte en Samson, om dat nog niet uh, te doen. Om dat, uh, om dat gewoon echt binnenskamers te houden, alleen met de secondanten en alleen hier en daar met een aantal belangrijke mensen te spreken. Um, ja, dat is een keuze die je maakt. En dat kan, uh, dat kan goed uitpakken en dat kan ook uh, wat nadelig uitpakken. En maar, dat lijkt toch wel het geval te zijn. Ja, verdenkt u ze van uh, het feit dat, uh, dat ze een soort tunnelvisie hebben gehad? Alleen maar, maar gekeken naar het einddoel, snel bij elkaar komen in verband met de crisis? Nou ja, ze hebben wel altijd gezegd, uh, we willen er snel uitkomen, elkaar iets gunnen. Dat is natuurlijk ook uh, belangrijk en zo kan het ook alleen. En we moeten niet vergeten, uh, we zitten natuurlijk in een economische crisis. Het is ook belangrijk dat er een nieuw kabinet is. Maar aan de andere kant is het natuurlijk ook weer zo, dat het, we hebben een demissionair kabinet. Het is niet dat ons land stuurloos is zonder een nieuw kabinet. Uh, het kan gewoon doorgaan. En uh, de, het, het demissionair kabinet past op de winkel en er kan veel meer dan eigenlijk gedeelte. Uh, werd. Ja. Dus het is ook niet zo dat het per se binnen de korte, deze korte periode had gemoeten. Um, nou ja, aan de andere kant kun je zeggen: het nieuwe kabinet is al met daadkracht gekomen en ja. Als je nog niet duidelijk hebt hoe bepaalde dingen zullen uitpakken... zou ik denken, ja, neem nog even de tijd om dat ja. uit te zoeken. Ja, want daar zegt u iets interessants. Het nieuwe kabinet is er met daadkracht gekomen. Maar de vraag is of ze die daadkracht uiteindelijk ook uh, zullen kunnen vasthouden. Hè? Want we hebben het al even gehoord vanochtend in onze uitzending. Zowel het CDA als de SP uh, hebben laten weten... de inkomensafhankelijke zorgpremie niet te zullen steunen. Het probleem ligt dan vervolgens ook in uh, de Eerste Kamer. Dat voorstel komt helemaal niet door de Kamer. Dus, dus de vraag is, um, kunnen ze die daadkracht verder laten zien, denkt u? Ja, dat wordt heel erg spannend natuurlijk. Uh, aan de andere kant, er kan nog wel het een en ander scherpe randjes... Uh, kunnen er nog van afgeschaafd worden. Mm -hmm. En dat zal ook nog wel uh, moeten gebeuren, denk ik. Anders lukt het gewoon niet. Denk, denkt u dat die partijen bereid zijn uh, om water bij de wei te doen? Want we hoorden net toch in onze uitzending... een redelijk uh, hoogstarrige Siebrand Buma van het CDA. Ja, nee, die hoorde ik inderdaad ook. Maar goed, het blijft natuurlijk erg lastig als we niet precies weten waar we over spreken. Vindt u het um, dan eigenlijk wel netjes van Buma dat hij dit zegt? En dat ook SP dat zegt het niet in de Eerste Kamer te steunen? Nou goed, dat is gewoon politiek. Dat is gewoon politieke spel. Ja, maar spel. is daar de Eerste en... Kamer voor, vindt u? Mag, mag je die daarvoor nou ja, die, op deze die... manier gebruiken? De Eerste Kamer toetst natuurlijk wat er in de Tweede Kamer wordt besloten. Uh, maar ik kan me dat wel voorstellen dat zij niet uh, met alles uh, direct akkoord zullen gaan. En dat is natuurlijk ook de rol die deze partijen aannemen. Maar het is natuurlijk wel spannend als er een, een kabinet zit... wat geen meerderheid heeft in de, de Eerste Kamer, wat er dan zal gebeuren. En dan zal het toch moeten worden onderhandeld. En dat zal dus ook al in een vroeger stadium uh, moeten plaatsvinden... ook in de Tweede Kamer. Dan nog even naar het nieuwe gaatje. Voor het eerst is de beediging openbaar... Wat vindt u daarvan? Nou, ik ben daar er, uh, heel erg blij mee en een groot voorstander van, ja, inderdaad. Nou, ik denk dat het. De beedigingsceremonie is natuurlijk het symbolische hoogtepunt uh, van de van het formatieproces. En uh, daarnaast is het natuurlijk ook zo dat de benoeming en uh, beediging... van ministers en staatssecretarissen... eigenlijk de enige onderdelen zijn van de formatie... die grondwettelijk zijn vastgelegd. Ja. En in dat opzicht denk ik dat het uh, juist erg mooi is voor de burger... om dat te zien. Het is toch de kers op de taart. En uh, nou ja, zoveel geheimzinnigs gebeurt daar niet. Nee, dat wat we gaan we zien? zien? Gewoon handjes schudden... Ja, wij zullen een rij zien van uh, de te benoemen uh, ministers en staatssecretarissen. Uh, degene die uh, al uh, eerder in het kabinet Rutte 1 uh, zaten. Ja. Die hoeven niet opnieuw te worden benoemd. Zij zullen in een rij staan en uh, om zijn beurs naar voren komen... en de eet of uh, de belofte afleggen. Ja, dat is snel gebeurd, geloof ik. Hè? Want om tien over half twaalf uh, begint die uh, beëdiging. En om uh, tien voor twaalf staan ze op het bordes, als het goed is. Ja, dat uh, gaat redelijk snel. Dus Oké, okay, doorlopen. Precies. En dan, uh, ja, dan is het nog even afwachten uh, wat het weer weer zal doen of de bordesfoto uh, buiten gemaakt kan worden of niet. En in het verleden was het zo dat uh, bij de eerste twee kabinetten van acht... toen ging dat uh, niet door, die buiten, die bordesfoto. Uh, in de eerste instantie ging het niet door omdat de uh, renovatie van het huis ten bos... Uh, ervoor zorgde dat ze uit moesten wij uh, naar Paleis Soestijk. Mm -hmm. En bij het tweede kabinet van acht uh, ja, werden vanwege de weersomstandigheden... de foto's binnengenomen. Dus okay. dat moeten we even af. Als het echt enorm gaat regenen, dan zullen ze naar binnen uitwijken. Begrijp ik. Nou, we wachten het rustig af, mevrouw van. Dank dat u ons te woord wilde staan. Graag gedaan. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Een gehavende VVD sleept zich naar dat bordes. Of de hal als het regent. Komt de Volkskrant, maar dat komen ze niet bij trouwens vanochtend. Voortdurende ophef over de zorgpremie hangt volgens politiek analisten van de krant als een donkere wolk boven dit kabinet. De beëdiging van het kabinet Rutte 2 later vandaag is de opening van de meeste kranten vandaag. Het AD houdt het op een sombere start. De Telegraaf stelt dat de volkswoede aanhoudt. En Metro schrijft dat de geloofwaardigheid van Rutte op het spel staat. Trouw lijkt wat milder gestemd en wijt de voorpagina aan de beëdiging die voor het eerst in 200 jaar tijd openbaar zal zijn. Volgens het AD is het niet alleen de zorgpremie die een heikel punt is... uit het regeerakkoord, maar ook de woningmarkt. Die dreigt nog veel dieper in het slop te raken. Zo voorspellen vereniging Eigen Huis en de makelaarsorganisatie NVM... en dat terwijl de bedoeling van Rutte 2 juist het tegenovergestelde is. Zo mogen woningbezitters die gebruik maken van de NHG-hypotheekgarantie... hun oplossingsvrije hypotheek niet meer uh, meenemen als ze verhuizen. Nou, dat gaat gaat de woningmarkt enorm blokkeren, zegt de vereniging Eigenhuizen in het AD. Ook zijn er problemen voor potentiële kopers. Die mogen straks namelijk minder lenen... omdat het Nibud de leennormen heeft aangescherpt. de Next heeft de factcheckers weer aan het werk gezet. De krant controleerde of het klopt dat de koopkracht tot wel 20 kan kelderen. Dat het RTL Nieuws vrijdag berekend. Nou, de conclusie is dat de beweringen half waar is. Ja, de koopkracht daalt tot wel 20 En nee, dat geldt niet voor grote groepen Nederlanders. Het zou alleen mogelijk zijn... In in heel uitzonderlijke gevallen. En inmiddels weet u waarschijnlijk dat RTN Nieuws... een kort geding heeft aangespannen tegen het ministerie van Algemene Zaken. Ze willen dat alle cijfers over de koopkracht openbaar gemaakt worden. Amerikaanse verkiezingen staat ook veel in de krant. Het Volkskrant bijvoorbeeld heeft Mitt Romney onder de loep genomen. Republikein zou belasting in de Verenigde Staten hebben ontdoken... via een Nederlandse fiscale sluipweg. En op die manier zou hij dan 80 miljoen euro... aan dividendbelasting hebben ontweken. En de 18-jarige Rowin uit Helmond verliet de Mediamarkt dit weekend niet met een MP3-speler of een spelcomputer, maar met een ruimtereis. De vrede jongen laat het bonnetje van zijn aankoop zien op de voorpagina van onder andere Metro. Een retourtje ruimte kostte hem 73.333 euro. De moeder van Rowan had het in een foldertje van de elektronica-keten zien staan. Nee, dat is leuk. Ja, en het leek haar wel wat voor mij, vertelde <laughs> de jongen aan Meteor. Dat zei mijn moeder ook. Over een jaar of twee kan hij echt de ruimte in. Vanaf 2014 vertrekken de commerciële reizen vanaf Curaçao. Nee, ja, mo mijn moeder, moeder niets, niets nee? betaald. Armee. arme De strijd om het Witte Huis. De strijd om het Witte Huis.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 Bel nul 0620. Dit is Radio 1.